Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Reizigersclub Rover is de stakingen in het OV-beu. Daarom hebben ze zelf geregeld dat werkgevers en vakbonden opnieuw met elkaar in gesprek gaan. Komende maandag. Want we krijgen nu elke keer dat er wordt gestaakt, meer klachten van bus- en treinreizigers. Kijk, er zijn wat mensen die hebben natuurlijk een alternatief, Maar er zijn ook heel veel reizigers die hebben geen alternatief. En die hebben toch echt moeite om dan op het werk te komen of mantelzorg te verlenen. Uh, en, en jongeren hebben echt moeite om op onderwijslocaties te gaan komen. Leg maar weer eens uit dat je te laat bent op school. Rover hoopt dat machinisten, buschauffeurs, conducteurs en andere medewerkers daardoor voorlopig niet meer gaan staken dat ze eruit komen. De werknemers willen meer loon en minder werkdruk. Middelbare scholen krijgen extra geld van het kabinet. Onderwijsminister Wiersma maakt 105 miljoen euro vrij voor kwetsbare leerlingen die extra aandacht nodig hebben. We zien wel dat het soms verschil maakt, ook op welke school je zit, wat je ouders doen. En dat mag niet. Dus we willen dat alle leerlingen die extra hulp kunnen vinden in de klas, soms extra begeleiding krijgen. Dus dat geld, extra geld, gaan we besteden aan die leerlingen op middelbare scholen. Met het geld kunnen scholen extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching geven aan de scholieren die dat nodig hebben. Hebben. Het is in de kerken sinds corona rustiger. In drie op de vijf kerken zitten op zondagochtend minder mensen in de bankjes. Vooral jongeren en dertigers zijn afgehaakt. Staat in het Nederlands Dagblad. Dat vindt deze onderzoeker verrassend. De theorie zegt eigenlijk tegenwoordig van jonge mensen die nog in de kerk zitten, die zijn eigenlijk heel erg overtuigd. Terwijl een oude generatie her en der nog die zit er uit gewoonte. Die zijn ze opgevoed en die zijn dat in hun leven blijven doen. Maar ja, die jongere mensen, als dat echt overtuigd de gelovigen waren... dan is het gek dat zij in, in verhouding zo vaak zijn gestopt met het naar de kerk gaan. Jongeren weer terughalen naar de kerk is lastig, zegt de onderzoeker. Helemaal als ze eenmaal een nieuwe invulling van de zondagochtend hebben gevonden. Zoals uitslapen. Heb ik het weer nog. Vanmiddag meer wind en het wordt wat frisser. Daardoor valt er op meer plekken sneeuw. Het is een graad of 4. Morgen zonniger, zondag grijzer en rond de 8 graden dit weekend. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is...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 Ja, goedemiddag. We zijn er weer. Uh, de computer opstarten, die uh, zijn niet zo snel. Dus we zijn vandaag weer met uh, uh, allemaal onderwerpen. We hebben het over uh, symfonische rock. We gaan uh, Roy bellen over Zandvoort Insight. Ik heb uh, een appje gekregen van Marcel over wat er in Play It Loud komt... Um, aan het eind van dit programma heb ik nog een verzoekplaat... die niets met symfonische rock te maken heeft. Maar uh, wel met een, uh, een tante van mij die uh, heel slecht gaat. Dus ik, uh, we gaan nu uh, de intro dra dra draaien. Yes, we can. Oké. Okay. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend.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 Chao so middag. He, het is alweer middag. Ja. We spelen dus vanavond, uh, of middag, vanmiddag, uh, Symphonic Rock. En dat, is, ja, dat kan van alles, uh, van Pink Floyd tot Genesis, tot, tot, tot Crosby Stills, Nassim, Young. en Young. Ik draaide er dus net uh, uh, Sylvia van Focus, met onze beste wereldgitarist uh, Jan Ackerman. Ja. En uh, zometeen zo wil ik uh, Genesis draaien, Dancing with the Moonlight Out. Why you have No, no, Okay. <laughs> This is my song. It's called Dancing with the Moonlit Night. Can you tell me where my country lies? Cried the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe, for her merchant. He traded in his prize Paper light Cried a voice in the crowd mm -hmm. Old man dies The note he left Was signed of father tense It seems he's drowned Selling England by the pound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 De uitzending van komende maandag staat in het teken van de dead metal. Uh, dat is voortgekomen uit de trash metal en de hardcore punk. Ja, van Marcel, hè? Ja, de uitzending van Marcel. Daar ja. hebben we net uh, dinges ja. van gehoord. <laughs> en uh, uh, ik heb dan uh, uh, trash metal en de hardcore punk. Ik heb dan aandacht voor bands uh, die het charne hebben geholpen te pionieren... Hij draait aan twee uur lang de oldschool bands... die midden jaren tachtig zijn ontstaan. Denk aan bands als uh, uh, Post-it, Post oh, ja. uh, Morbid Angel en Obituary. Er zijn ook een aantal uh, afgeleide varianten van ontstaan... zoals de Blackened Dead Metal, uh, Doom Dead Metal... Brutal death <laughs> <laughs> Moledius Dead Metal... Technische dead en de Zweedse dead die weer een andere avond aan boord komen. <laughs> I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! I'm gonna <laughs> die avond zal ik voornamelijk aandacht hebben voor de brute en technische dead metal. Dead metal ken, uh, kenmerkt zich door de brullende manier van zingen, ook wel grunter genoemd. De snelle drumpartijen, de blastbeans oh. genoemd, en de snelle, zware gestemde gitaarlijnen. Uh, uh, dat, dat komt dus uh, aan, aan het bot. En dat, dat Krunten vind ik altijd zo mooi. Dat is echt uh, dat is een hele aparte... Uh, ja, ja, Wie lep. vind je dat het goed kan? Best kan? Ik ken niet zo oh, ontzettend komt jou, veel komt dingetje aan. Ik ken niet zoveel groepen die dat doen. Dus ja. ja. Hi Roy. Dat, uh, dat is gewoon best wel heel leuk. Dat uh, okay, dat, dat oh, gaan we... Yeah. Uh, doe maar een uitzending. Doe maar in de uitzending. Okay, dan gaan we hebben Roy op dit moment. We moeten trouwens een jingle maken voor Roy. Hé Roy? Ben je er? Nu. Ja, ben je er, Roy? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Hey, uh, ik had het er net over dat we een jingle voor je moeten maken. Oh ja, Roy van Buringen. Van Kortwinsnijd. Zoiets. Nou, nee, wel grappig. Ja toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Hé, hey, maar uh, ja, wat, uh, ja, ik uh, ben uh, wat la later, omdat ik uh, op vakantie ben in, uh, in Limburg. Oh. En uh, ben op dit moment Senlo aan het bezoeken. Uh, ik was even gewoon lekker even tussenuit. Heerlijk. Gewoon, uh, op het laatste moment. Maar uh, ja, dat moet ook gewoon kunnen, toch? Ja, maar, ja, ja. Hoe is het weer het, daar? Uh, het uh, is okay, hier nu uh, regendachtig. Oké, hier is het. We hebben heel het. veel sneeuw gehad. Oké. Okay. Een flink ik okay, Ja? En uh, ik lijk nu net, uh, ik me net uh, weer, uh, weer man. Um, <laughs> maar in ieder geval, het, het, uh, ja, het, spet, het regent flink nu. Oké. Het is niet echt winkelweer, wat ik van plan was. Nee. Nee, nou maar hier ja. ook niet hoor, dus het is hier ook heel triest. Maar, nou ja, dan had ik naar Bedurom moeten gaan. Oh nee, daar regent het ook trouwens. Oh. Maar, ehm. Um, maar uh, ja, het nieuws van Zandvoort. Uh, mm -hmm. ja, we beginnen even weer bij het buurtfeest. Want elke week komt er weer wat wordt er weer wat bekend rondom het buurtfeest in Zandvoort Nieuw Noord. Die georganiseerd wordt door Zandvoort de site. Uh, we hebben uh, allerlei verschillende evenementen natuurlijk. En dit keer is het element kofferbakmarkt een beetje meer informatie naar buiten gekomen. En kan men zich opgeven voor de kofferbakmarkt. Uh, de kofferbakmarkt huh? vindt plaats vanaf... Uh, vanaf 10 uur en uh, tot uh, 4 uur op de Vlemingstraat, en een beetje vanaf het uh, basketbalveldje tot aan het einde bij het keesomstraat in de Vlemingstraat. Um, Wat is de datum ook alweer, Roy? 27 mei. Ja, goed. 27 mei gaat plaatsvinden, maar opgeven is wel belangrijk, want ik moet zeggen, het loopt als een trein, nee. uh, ook al is het over twee maanden. Um, in ieder geval, uh, mensen kunnen dan staan met hun auto en dan. ...verkopen vanuit de auto en er omheen. Uh, een plekje kost 15 euro. Maar wat uh, wel mooi is... ...omdat we zo gesubsidieerd worden... ...en gesteund worden op diverse partijen... Uh, ja, uh, ...hebben we een mogelijkheid... ...als je een eigen... Uh, ...Zandvoortpas hebt of een Haarlempas... ...kan je je aanmelden... ...en dan krijg je 10 euro korting... ...en dan kan je een plekje... Uh, ...reserveren voor 5 euro. En vind je dat nou leuk? Dan kan je een e-mailtje sturen... naar info ...nl. En via die uh, e-mailadres kan je je opgeven voor de Kofferbakmarkt. Dus dat is wel uh, heel erg uh, leuk dat die markt nu in Noordpaas gaat vinden. Want eerst was het natuurlijk centrum. Uh, maar we hebben nu veel meer plek, 50 plekken meer. Dus uh, ja, geef je gewoon op. En, uh, en wij hopen je dan 27 mei te zien op de Kofferbakmarkt tijdens het buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord. Um, nog een kleine dingetjes over het buurtfeest. We zijn nog op zoek naar sponsors. Uh, dat kan op uh, diverse manieren in het programmaboekje accepteren. Maar je kan ook gewoon steunen. En vind je dat nou leuk, stuur dan ook een e-mail naar info En dan zullen, wij, uh, zullen we daar het informatiepakket sturen rondom het sponsoring. En dat geldt eigenlijk ook voor vrijwilligers. Want we zijn op diverse onderdelen nog op zoek naar vrijwilligers... om uh, op de dag uh, te helpen om deze buurt lekker te verbinden. Nou, dus, ik, ja. ik noem het nog, uh, aan het eind van de uitzending nog een keer. Dan, uh, nee, helemaal leuk. Dan weten mensen ja, dat. Helemaal uh, leuk. Uh, da, dat was even ons eigen riedeltje. Dan gaan we door uh, naar het nieuws natuurlijk. En dan pak ik even mijn telefoon er weer bij. Want onze verslaggever Jelmer is natuurlijk uh, de afgelopen tijd weer druk uh, bezig uh, geweest. En dan is het natuurlijk niet te ontkomen. De verkiezingen komen er weer aan, hè, de vijftiende. Ja. En uh, ja, die... Uh, op wie gaan we stemmen? Nou, we hebben toch wel een aantal uh, uh, mensen uit Zandvoort die meedoen aan deze verkiezingen. Hè? Zoals Arie Grifioen, Marco Deen, uh, uh, Mirko Gerrits. Uh, nou. Onze eigen wethouder Bluis doet natuurlijk ook mee. En natuurlijk Talita, uh, die doet mee van de VVD. En, uh, ja, en als ik nu vergeet, sorry daarvoor. Oh ja, Arie Grifioen. Uh, maar niet in ieder geval allemaal mee voor uh, ja, de, de, de provinciale. Provinciale verkiezingen inderdaad. En uh, ja, morgen in uh, Goedemorgen-Zandvoort uh, uh, zullen deze mensen ook uh, het woord nemen tijdens Goedemorgen-Zandvoort. En ook... Um ja, de commissaris van de Koning... zal uh, ook even een interview geven... over waarom het nou zo belangrijk is... om op die provincie te stemmen. En natuurlijk ook... er zal een stukje informatie komen over de... waterschapsverkiezingen. En dan vraag je je af... wat zo doet Sanford de Zijde rondom die verkiezingen? Dat is ook wat hoor. We hebben in ieder geval wat informatie op onze website... van Sanford de Zijde. Uh, verder uh, zal er uh, komende dagen... ook nog filmpjes uh, terechtkomen... Uh, uh, op onze site. En uh, zal er... Rondom die verkiezingen ook gewoon alle informatie gegeven worden die er nodig uh, is. En diezelfde informatie wordt ook in de samenwerking met partners hè, met ZFM, Zandvoortse en Zandvoortse Site, Zandvoortkies.nl zal ook uh, uh, flink geüpdate worden rond deze komende dagen, uh, rondom uh, die verkiezingen. Verder ga ik even snel scrollen, want ik sta nog steeds in de regen natuurlijk. Oh ja, stel je voor, hè? Um, David Molenburg wordt... Oh, Molenburg wordt, onze burgemeester... wordt als dief uh, gezien. Nou, dat is huh? gebeurd uh, in Bloemendaal. En Bloemendaal heeft de politie... Uh, Bloemendaal, uh, of Kenner Mercus natuurlijk... Hij hoort daar ook gewoon bij... Um, heeft, uh, ja, heeft uh, de burgemeester van Bloemendaal... gezien als uh, inbreker. En yeah? uh, ja, hij is ook ondervraagd... en hij is ook even staande gehouden. Maar ja, gelukkig was hij geen dief. Het was geen houten dief. En uh, ja... Dat zou net zo goed bij onze eigen burgemeester kunnen gebeuren. Hè? Ja. ja, ik heb dus, het gelezen het stukje. Ja, wat een verhaal. hè? Ja. Ja, en dat betekent wel dat er goed wordt opgelet. Ja, absoluut. Dus... Ja, ja. Nou, dan gaan we natuurlijk... Is het uh, uh, politiek gezien toch nog, nog ook wel de afgelopen dagen veel discussiepunten geweest uh, natuurlijk... Um, op Stamfordesite staat er een verslag nu... over het parkeren weer. En ja. uh, gisteren is dat natuurlijk volop weer in de... of uh, ja, de afgelopen dagen is dat volop in de raad besproken. En Jan Koper, onze, ja, onze politieke verslaggever... heeft uh, daar een, uh, een heel mooi verslag uh, van gemaakt... wat er wel nou gaat gebeuren met die uh, met die parkeerbeleid... en wat er nou niet gaat gebeuren met die parkeerbeleid. En wat in ieder geval naar voren is gekomen... dat... Uh, mensen een onterecht negatief imago over parkeren hebben in Zandvoort. De, dat Zandvoort dat onterecht heet een imago, van okay. negatief met parkeren. Nou, ik ben heel benieuwd wat er in het artikel staat, maar dat is een teaser, Dan moet je echt voor naar zandvoortisite.nl ja. gaan, en daar kan je het hele verslag uh, lezen van Jelma Koper, en dan uh, komt het helemaal goed. Dus, uh, nou, dat was het weer even nou, deze week. Zo. Ik zomaar uit het Limburgse. Oké, okay. Roy, bedankt, en uh, tot ja. volgende week. Ja, volgende week ben ik er weer op tijd. Nou, hartstikke mooi. Heel oh, veel dag. plezier in Limburg en eet okay. wat lekkere flies. Ja, dat had ik zeker al gedaan, maar er kan nog meer in hoor. Oké, okay, doei, doei. Okay. doei doei. Doei Doei. Doei. Met orkestelmanoeuvres in the dark en uh, Made of Orleans. En uh, hierna uh, Roxy Music met Avalon, wat grenst aan symphonic rock, maar niet uh, ja het gaat niet. Hierna draait Pink Floyd, Learning to Fly, dat is echt orkestel, ja. symphonic rock. Ja, ik heb eventjes wat er in uh, Goedemorgen Zandvoort komt. Goedemorgen Zandvoort staat morgen helemaal in teken van de provinciale uh, staten en de waterschapverkiezingen. Uh, tussen tien en elf uh, voeren ze gesprekken met uh, dijkgraaf Rogier van de Sande van hoogheemraadschap Rijnland. Oh, die wil ik wel horen, ja. Ja, ja, En rond tien uur dertig komt de commissaris van de koning. Uh. Ja, ja. Wacht ja. eventjes. De commissaris van, van de... de koning. Ja, maar nou ben ik mijn dingetje weer kwijt. Ik drukte op het knop, knopje. Uh, komt de commissaris van de Koning uh, van Noord-Holland, Arthur van Dijk... Arthur. naar de studio aan de Tolweg. Tussen 11 en 12 uh, laten we bij Radio ZFM diverse Zandvoortes... die op de kieslijst staan uh, voor de Provinciale Staten aan het woord. Vanaf 11 uur 6 uh, gaan we het gesprek met de Zandvoortse kandidaat... Uh, uh, PS-leden... Uh, Talita Duin van de VVD... Gert-Jan Bluis van het CDA... Mirko Gerrits van Code Oranje... Floris van der Knoop van uh, Forum voor Democratie... Adi Griepioen van de Boerenburgerbeweging... Nee, en Marco Deen van de PVV... aan de hand van enkele stellingen. Aan het woord komen. Dus. Ja, prachtig. Ja. Oké. Okay. Dus. We Ga weer over op muziek. Pink Floyd. I'm gonna go Spreken ze nou de bul af of zo. Volgens oh, mij was dat een hele leuke gitaar. Maar goed, ik speelde net uh, uh, Kashmir van Led Zeppelin. Lang nummer, maar ja goed, uh, ja, dat is veel met symphonic rock dat het lange nummers zijn. En uh, nu net uh, Emerson, Lake Palmer, uh, Knife Edge. En uh, we gaan er denk ik zo uit met uh, Genesis, Third of the Fifth. Maar ja, dat is ook negen minuten, dus dat uh, gaan we niet helemaal draaien. Nee, ik heb ondertussen nog wel wat leuke positieve nieuwtjes. Een dagelijkse wandeling kan 1 eh, op de 10 overlijdens voorkomen. Een korte dagelijkse wandeling kan al een zeer gunstig effect hebben op je gezondheid. Volgens eh, onderzoekers van de U University of Cambridge... kan 1 op de 10 voordijdige overlijdens voorkomen worden... door dagelijks een minuut of 11 te bewegen. Maar dan moet je natuurlijk geen pijn in je rug hebben. Zelfs toen ik pijn in mijn rug had en die hernia had... ...bewoog ik nog wel 11 minuten per dag. Hoor. Hoezo hard? Heb je het steeds? Ik heb het nog steeds, maar minder. Ik, het, het, okay. is het is controleerbaar. Niet wat het was. Ik, ik, ik Gelukkig. strompel niet meer. Dus. De wetenschappers maakten gebruik van 196 onderzoeken... ...in de zogenaamde meta-analyse. Onderzochten ze waardoor in totaal... ...meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd... De resultaten werden gepubliceerd. De sporttak van het gezaghebben hebben het tijdschrift uh, BMJ. Sinds 2017 uh, adviseert de gezondheidsraad dat Nederlandse volwassenen minstens 2,5 uur per week matig intensief zouden moeten bewegen. Kinderen zouden dagelijks zeker een uur moeten bewegen. Onder matig intensief bewegen vallen onder meer wandelen, fietsen. En dan, De Britse gezondheidsdienst NHS heeft het vergelijkbaar. Veel volwassenen halen de minimale 2,5 uur niet. De onderzoekers stellen dat de richtlijnen er niet voor niets zijn, maar dat weinig bewegen al beter is dan geen bewegen. Wie dagelijks 11 minuten of wekelijks 75 minuten beweegt, heeft daar al perfect van. Je moet jezelf voelen bewegen. Het gaat, je, gaat, uh, sneller, uh, je hart gaat sneller staan, slaan zonder dat, buit, dat je buiten adem raakt. Zegt de hoofdonderzoeker uh, Surm. Brage. Bragen. Bragen. Brage. Uh, die, uh, die het dagelijks doet heeft een, een uh, langere kans op ontwikkeling van hart... Uh, of uh, op het ontwikkeling... op de kans op ontwikkelen van hart- en vaatziektes en kanker. Dat zijn wereldwijd de meest voorkomende uh, doodsoorzaken. De kans van een hartinfarct kan tot 17% kleiner worden. De kans op kanker gemiddeld 7%. Dat wil niet zeggen dat je het niet krijgt... als je maar heel lang loopt op een dag. Dat... Je moet gewoon een hond nemen. Huh? Vooral een husky. Ja, ja nou dan ja, zit ja. je, je er heel makkelijk aan zit je er aan. heel makkelijk aan en ga aan je kop zuren tot, die, <laughs> tot je wel uh, twee uur gelopen hebt <laughs> oké okay. nee maar dat uh, ja dat dan gaan we eruit met Genesis Fourth of the Fifth